Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De familie van de mishandelde Frederiek van 14 is overrompeld door alle lieve berichtjes. Gistermiddag werd ze in haar gezicht geslagen in Amstelveen toen ze niet wilde zeggen of ze een meisje of jongen is. Met een gebroken neus en een kaakfractuur belanden ze in het ziekenhuis. Je hoort de vader van Frederik. Frederik is ook niet iemand die uh, zegt van ik ben transgender of wat dan ook. Uh, bij Frederik ligt het breder. Frederik vindt gewoon dat je moet zijn wie je wil zijn. Frederik... Zij wil principieel zijn eigenlijk. Ja, het is gewoon principieel. Je kan iemand niet zo benaderen uh, als het geen, uh, geen reden heeft. De politie zoekt nu vier of vijf jongens van tussen de 11 en 15 jaar voor de mishandeling. Frederik is weer thuis om te herstellen en het gaat volgens haar vader naar omstandigheden goed met haar. Bij de zware explosie in Leverkusen in Duitsland zijn minstens 16 mensen gewond geraakt. Vijf mensen worden nog vermist. Er was vanochtend een enorme knal op een industrieterrein waar ook een chemisch bedrijf staat. Waarschijnlijk in een verbrandingsoven voor chemisch afval. In Terneuzen is vanochtend een dode walvis ontdekt. Het 16 meter lange beest is waarschijnlijk ergens op de oceaan op de boeg van een zeeschip beland... en een heel end meegesleurd. In de sluizen van het Zeeuwse plaatsje viel de walvis eraf door de stroming... Volgens de schipper is dat nog nooit gebeurd. De walvis ligt nu op de kade. Het extreem hoge water in ons land is alweer een dikke week geleden. Het water in de Maas is alweer gezakt, maar de problemen zijn nog niet voorbij. Bij Chalès in Maas Hees is de schade nog steeds goed te zien. Koelkasten staan buiten en kratten met eten zijn opgestapeld op hoge tafels. Hier staat hij nog op kratten, hier staat hij nog op kratten. Nou, de vloerbedekking eruit, de zeilen hier weg. En wil je weten hoe hoog het water stond, dan kun je dat precies zien aan de deuren. Hier het kleurverschil. De bewoners zijn nog steeds de schade aan het opnemen. De stroom kan er in ieder geval weer op. Die moest vorige week even uitgeschakeld worden. Heb ik het weer nog. Vanuit Zeeland trekken er buien over de rest van het land. Die kunnen fel zijn met onweer, hagel en windstoten. Het is 21 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 The sunshine will follow wherever you are <laughs> 9 is Zonzee, zee, zandvoort en zomer